Vorige zondag hebben we het gehad onder meer over de ziel van Doef en het binnenste van de paardenhoef werd bij ons inderdaad de ziel van Doef genoemd. Nu het gaat hier om hoorn. het hoorn dat aan de binnenkant veel malser was en dat zoals het andere trouwens ook regelmatig werd weggeknipt en dat het ons ook graag aan de honden werd vervoerd en het schijnt dat de honden daar zo tuk op waren. De ziel van Doef. Ziel kennen we als middenste, dus de kern van iets, in die zin is dus het een naamgeving naar uh, gelijkenis. De opvolger van de stoomtrein en de voorganger van de elektrische trein werd bij ons de mazoet genoemd. De naamgeving berust natuurlijk op de gebruikte brandstof, namelijk mazoet dus, waarvoor in de standaardtaal nu meer en meer stookolie wordt gebruikt. Mazoet is bij ons de gebruikelijke term voor mengeling van drank, zo bijvoorbeeld pils en cola, maar ook van koffie waarin Genever is, of waaraan liever Genever is toegevoegd. Wij hebben het ook gehad een na een telefoontje met Lisken over een snoebergat. En het gaat hier dus duidelijk om de opening van een rok, vrouwenrok dus, die om het middel voorzien was van linten die dan dichtgetrokken werden. En dat was dus, die opening heette dus een snoebergat een snobbegat. Eigenlijk gaat het hier om het gat om, de opening die dicht gesnoerd werd, waaraan dus gesnoept werd, tot die helemaal goed aansloot. Dat snoeben, een zwak werkwoord, verwijst naar snobben en dat is een vorm die in de standaardtaal niet voorkomt. Ook het WNT waarnaar wij graag verwijzen citeert dat snobben niet, alleen vinden we het bij Schuurmans in zijn algemeen Vlaams idioticon en die neemt het ook op in de betekenis van rukken en snokken. We hebben het ook gehad over het woordje waps, dat toch wel eigenaardig is. Dat waps bij ons betekent dus opgezwollen, uh, dik, uh, vet. Nu, waps komt in de standaardtaal uh, niet voor. We vinden het alleen in het Waasidioticon van Amatios en die citeert waps ook in de zin van papachtig, dik en slap en dat is inderdaad de betekenis die wij ook daar aangeven. Waar komt dit woord waps nu vandaan? Ja, het zou, maar dat is een hypothese, een Het zou kunnen dat het te maken heeft met het woordje kwap en kwaps dus kwap kennen we in de zin van een weken massa. Nu vinden wij in het WNT het woordje kwaps, maar de betekenis daarvan heeft niks te maken met het, die welke wij aan het asses geven kwaps met een b kwaps wordt bij ons ook kwaps met een p uitgesproken en het wnt geeft als betekenissen op flauw, onwel en misselijk. Nu, de begin kw verbinding, kw dus, hè, daarin zou de k hier in dit geval moeten wegvallen, maar wij hebben geen voorbeeld dat ons bekend is, een gelijkaardig voorbeeld dat ons bekend is. Nu, in de streek is waps vrij algemeen bekend. In sommige steken van Brabant, ik bedenk dan aan aflig en mogelijk ook aan opwijk, daarin komt waps voor als een zelfstandig naamwoord. Een waps van een vrouw, een waps van een vrouw, of wapsen van kaken, wapsen van kaken. Maar het gebruik als een zelfstandig naamwoord is dus in het Asses wel niet bekend. Nog even teruggaan naar de uh, fruitoogst, uh, zal ik maar zeggen. We hebben het gehad over pruimen, peren en appels. Uh, wat die pruimen betreft, hebben we tot dusver behandeld en uh, gereserveerd, zal ik maar zeggen, de pelocus, de schudderkes en de koetien. De koetenen. Uh, waarmee we niet alleen pruimen uh, wilden aangeven, zo hebben we het toch begrepen, maar ook peren. En wat de peersoorten betreft, kregen we kriekperen op, kriekperken en dat zou te maken kunnen hebben met de periode van uh, uh, rijp zijn uh, ik denk aan de periode van juli, waarin dus ook de krieken uh, beginnen te rijpen. Dan hebben we ook die koeitenen, waarover we toch nog graag wat meer uitleg willen. De boterperkens de boterperkens de reglaten of de reine klo, dat zijn dus volksetymologieën. de diksteltes diksteeltjes dan hebben we oostperkens of oogstperkens, de korenmannekens, en die korenmannekens zouden niet verwijzen naar de kweker, met name dan een zekere korenman, maar zou vermoedelijk ook te maken hebben met het koren, dus een verwijzing naar oogsttijd, naar het koren, de tijd wanneer het koren rijp is, vandaar die korenmannekens. een synoniem, zou ik maar zeggen, in aflichem bekend, is dan de graanperkens de graanperkjes, wat ook weer naar de periode verwijst waarin ze rijp zijn. Euh, nog even zeggen dat ook wat de appels betreft, wij het dus hebben gehad over de roermannekes, of rode mannekes, en dat zouden dan de sterappelen zijn, de grabbelabakes die we al eerder hebben behandeld, zijn de grauwe rabauwen, die elders ook gravel genoemd werden, grauwvel, gravennekes. En vanuit mazenzeelen hebben we een interessante naamgeving naar vermoedelijk wel de kweker of eigenaar van de boom, Piebarongskus, genoemd naar een bijnaam Pie baron, en ook het woordje scherpe neuvelist, dat ook weer nergens te vinden is, en dat mm, waarschijnlijk een uh, appelsoort is, gemakkelijk onderhevig aan schurft. Nog even zeggen, dat bij ons natuurlijk ook wat appels betreft de oerstappels bekend zijn, zelfs de alvoerstappels, en dat een oogstappel in Vandalen wel voorkomt, maar daar als Zuid-Nederlands wordt getypeerd voor een vroegrijpe appel. En alvoerstappel, de samenstelling komt in Vandalen niet voor, wel half oogst en wordt als Zuid-Nederlands getypeerd voor de bekende feestdag van 15 augustus. Tot daar. Het overzicht van vorige zondag.